Van 11 uur. Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Vincent van Gogh sneed toch het grootste deel van zijn oor af... en niet alleen een oorlel, zoals lang werd gedacht. Een Amerikaanse schrijfster vond een tekeningetje van de arts... die de schilder daarna behandelde. Daarop is te zien dat het grootste deel van zijn oor weg is... en alleen een stukje oorlel over is. De vondst wordt gepresenteerd bij de opening van een tentoonstelling... over de schilder in het Van Gogh-museum in Amsterdam... De tekening van de arts is te zien op de site van de NOS, nos.nl. Bij een aanslag met een autobom in de Iraakse hoofdstad Baghdad... zijn zeker elf doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De auto reed in op een groente- en fruitmarkt. Door wie de aanslag is gepleegd, is nog niet bekend. De politie bekijkt of de recente ontvoeringen... van mannen uit Landsmeer en Amsterdam... verband houden met een derde ontvoering. De politie heeft daar informatie over gekregen. Wie het derde slachtoffer zou zijn, wil de politie niet zeggen. Vorige week werd in Zaandam een man in een auto gesleurd. Een ander werd klemgereden op een parkeerplaats in Zwanenburg. Beiden zijn spoorloos. Volgens meerdere media houden de ontvoeringen verband met een drugsdiefstal. Het moet voor mbo's makkelijker worden om gezamenlijk opleidingen aan te bieden. Minister Bussemaker wil daar de wet voor aanpassen. Het wordt voor mbo's steeds lastiger om opleidingen waar relatief weinig vraag naar is in stand te houden. Omdat er steeds minder leerlingen komen. Sprinter Usain Bolt heeft zich niet weten te kwalificeren voor de Olympische Spelen, maar mag toch naar Rio de Janeiro. Door een blessure kon hij zich niet op eigen kracht kwalificeren, maar het Jamaikaanse Olympisch Comité heeft hem toch geselecteerd. In Rio kan Bolt de eerste sprinter worden die drie spelen op rij de 100 meter wind. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en vooral vanmiddag op veel plaatsen regen, het wordt maximaal 22 graden. Dit was het in onze CFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan de bruggen op de A1 en de A9 even open. En daarom files op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. Op de A9 Amstelveen Alkmaar tussen de Alfred Haarlem-Zuid en knooppunt Velsen 3. Op de A27 Utrecht Breda. vielen bij Breda Noord vanwege een kapotte vrachtwagen. En op de N3 Papendrecht-Dordrecht voor de aansluiting met de A16 3 kilometer.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 Zo ook de volgende dame die regelmatig voorbij komt hier in uh, Zandvoort uit Zandvoort. Maria Servet B, beter bekend als roepnaam Meri. Geboren in Leiden op 5 augustus 1919 en overleden in Hoorn op 23 oktober 1998. Was natuurlijk een Nederlandse zangeres. Ze vertolkte onder haar artiestraam een zangeres zonder naam. Of kortweg de zangeres decennia lang het Nederlandse levenslied. Hetgeen haar de bijnaam koningin van het levenslied opleverde. En tot aan groot succes behoorde Ach, vaderlief, toe drinkt niet meer. De blinde soldaat, Mexico, de soldaat, de vier raadsels, mandoline in Nicosia, Keetje Tippel. Het was aan de Costa del Sol, vragende kinderogen. En in totaal nam ze meer dan 550 liedjes op. Waaronder die grote hitte 1959. U hoort er nu de zangeres zonder naam met Ach, vaderlief, toe drinkt niet meer. Ach vader lief, doe drink niet meer, ik vroeg het al zo menige keer, want His father.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 U hoorde muziek van de Fortuna's met Buena Fortuna. En daarvoor Sweet Sixty met de jongen waar ik van hou. C. Zandvoort, de volgende artiest, is getrouwd op 30 juli 1968. Toen is hij getrouwd met de Ellie Hesseling. Dat was de dochter van een clubeigenaar in Bergen-op-Zoom. In december 1980 ontmoette hij Belinda Muldijk, die veel teksten voor hem zou gaan schrijven. En in juli 1984, aan de scheiding van zijn eerste vrouw, trouwde hij met Muldijk. Ze hebben twee zoons. het huwelijk van de man en Belinda Belda... kregen veel aandacht van de rollenbladen. Ze gingen in 2006 uit elkaar en volgens een advocaat... zagen er twee geen toegevoegde waarde om deze samenlevingsvorm... vanuit hun huwelijkstaat voor te zetten. En op 24 juni 2008 trouwde hij opnieuw... met zijn persoonlijke assistente Henrietta Koetsruiter. En zij kreeg in 2012 een zoon met de naam Julius. En in 2015 is de 72-jarige... Zanger nog steeds actief, hij rijdt op in theaters met de voorstelling Nieuwe Ruimte. Nou, u raadt het al, we hebben het over Rob de Nijs. U hoort hem nu met een de hitte-1966. De en dat uh, is uh, Anna, Anna Paulona. Anna Het was in Anna Paulona. Groener dan ooit Een vogel zong in de bomen Die dag vergeet ik toch nooit Toen ik jou zag en je lachte Kreeg ik de schok van mijn leven Anna Polona Het was in Anna Polona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 Om haar heen. En duizend vogels zijn toegekomen en zongen vrolijk hun liedje voort. Het schalde juichend door duizend bomen en heel de wereld heeft dat gehoord. En overal is men blijven luisteren. Een moment was het rumoer verstomd. Want zelfs de mensheid moet even fluisteren als voor het eerst iets van het voorjaar komt. Maar ik alleen heb dat kind.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 Dat is vernoemd naar de eerste regel van dit nummer. Het nummer met een tekst van Ruud Engelander... droeg de Groot op aan zijn zoon Jim de Groot. Naar wie hij het nummer ook vernoemde. En voor de brug in het nummer... werd de Groot geïnspireerd door Lou Ries met Walk on the Wild Side. Om de do in te zingen liet de Groot... een Surinaams dameskoor naar de studio komen. Hij was echter niet tevreden over het resultaat... en zong het zelf opnieuw in. En in 1983 nam de Groot het nummer met een Duitse tekst... opnieuw op voor het album Booth Speciaal bedoeld voor de Duitse markt. En het nummer is vooral bekend om de zin. Maar liever dat nog dan een bord voor zijn kop van de zakenman. Want daar wordt hij alleen maar slechter van. Wat meerdere malen, wat meerdere malen herhaald wordt. En uh, The Strangers pariodeerden het lied in 1974... als uh, nekkadee, een tanden. Nou, u hoort hem nu bouwde weinig groot met Jimmy. Hoe sterk is de eenzame fietser... die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind... Zichzelf een wegbaant. Hoe zelfbewust de voetballer die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint, zich kampioen baant. Hoe lacht er genoeg de man zonder mededogen die concurrent verslagen vindt. Zelf haast failliet gaan. En ik zit hier tevreden met die kleine op De zons zijn dus tevreden. Met rot weer en met harde wind. Gaan we gaan fietsen met elkaar.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 Met een meisje In de manenschijn Ik heb Maling aan geheim Ik verlang Slechts naar jou Toe zeg Nou ja mijn schat Dan worden we man en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 ik heb maling aan ge. Ik verlang slechts naar jou. Toen zeg naar nou Jan een schat, dan worden we man en vrouw.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 Kap Malingam, ik verlang slechts naar jou. Doe zeg nou ja, mijn dan worden we man en vrouw. Kap Malingam.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 Ik ben met naar de botermarkt te gaan, Naar de botermarkt te gaan. Ze gaan maken, wat ze vol. Ze komen maken, wat ze vol. Ze maken, wat ze vol. Ze komen maken, wat ze vol. En ze van boter maken, wat een vol. Ze in de karak, in de karak zit In de karak, in de karak zit een dominee. Een dominee, een dominee. En mijn zuster die niet ki, en mijn zuster die niet ki, en mijn zuster die niet die. En ze maakte van boter een wafelvrouw, een wafelvrouw per doos. Kom er binnen, kom er binnen, zei de wafelvrouw. in the car, the car, said the and the Domini. And Domini, Domini, Domini, sister me, and King. sister En de kark in de kark zei de dominee. En de kark in de kark de dominee. En domi domi ni, en domi En mijn zuster die, die, die. En mijn zuster die, die, die, die. En ze maak je van bood een kastelein, een kastelein Bartolus. Uurs betalen, uurs betalen, zij de kastelein. Uurs betalen, uurs betalen, zij de kastelein. Sjaak en sjaak Kom maar binnen, Kom maar binnen, binnen, kom binnen, In de, de karak, in de karak de dominie. In de karak in de karak zie de dominie. Een en een ze maakten van boter een baronnes, een baronnes baronnes. de En de, suite, zijn de Betalen, eerst, betalen, zij de eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. de kastelein. Zei je pakken, zei je pakken, zijn de toverheks. Zij je pakken, zei je pakken, zijn de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zijn de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zijn de wafelvrouw. Kinderkarak, zijn de dominie. Kinderkarak, zijn de, zij de dominie. Het was Wim Zonneveld met Katootje. En daarvoor de Ramblers met Ik heb maling aan geld. De volgende actrice is. Uh, nou, zangeres moet ik zeggen. Het is geen actrice, maar een zangeres. Het is. Uh, Henny Lones. Geboren in Alkmaar op 8 mei 1956. Nederlandse zangeres. En ze werd ook al aangeduid als uh, Hannie Bakkum. En uh, in 1972 werd ze uitgekozen om de plaats in te nemen van Corrie Konings bij de Rekels. En ze was toen 16 jaar. Met Mario zouden Hanny en de rekels meteen een groot succes scoren. Nummer 3 in de top 40 en nummer 4 in de daverende 30. En na in 1977 stop te zijn. Soms ze een jaar later een week genoteerd in, uh, met nummer 34. In de Nationale Hitparade met Ciao Ciao Amor. In 1988 komen ze terug met de rekels. Maar in 1989 zouden ze elkaar alweer uh, verlaten hoort er nu, Hannie, Frans en met, want alleen is maar alleen. Hé hey Frans, mijn Frans, waar ga je nou toch heen? Laat jij nou jouw Hannie weer helemaal alleen? Ach Hannie, mijn honey. straks komt je vader thuis. En dan moet ik weg zijn, dus ga ik maar naar huis. Maar Frans, mijn Frans, je kent mijn pa nog niet? Hang, ik sta gewoon verstond. Zo'n schoonpaar is goud waard. Ik hoop dat hij al komt. Mijn vader zegt: Van alleen is maar alleen. Daarom brengt hij graag het glas voor iedereen. Vindt hij ons niet zo verzellen met een twee? Dan zijn het op de glas op en mij doen mee. Doe mee. Mm. Dus Frans, mijn Frans, heel Zolang bij jou, tot zal weten hoeveel ik van je hou. Mijn vader zegt altijd: alleen is maar alleen. Daarom brengt hij maar nog was we niet doorheen. Tegen hij ons is ongezellig met Dat twee, dan schenkt dat luchtig blazoek voor een mee.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 Een boord van trouw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 Ja, dat was muziek van de, de Limburgse zusjes met Waarom. En daarvoor hoorde u Hermien Timmerman met In het Wit. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere dinsdagochtend van 11 tot 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met een lemma mooie, auto Hollandstalige muziek. En op zaterdag tussen en 2 wordt het programma herhaald... Zometeen op de radio Liesbeth Lies met Brussel. Ook Anja komt eraan. maar nu eerst Helma en Selma met Kom over de brug. Kom over de brug, kom over de brug. Nu is niet van dat benodigd, Kom over de brug, me, nee, met nemen, maar met geven. Kom vreuden in je leven. Doe maar, kom over de brug. Een vrouw sprak tot haar man.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 De buurt bijeengeschaard. De vrouwen gaan aan roddelen Door de mannen wordt gekaard En telkens, als ze een van hen de pot gewonnen heeft, dan zingt het hele span totdat hij braaf een rondje geeft. Kom over de brug, kom over de brug. Nu is niet van wat benouwd. Kom over de brug, lief. Met een meisje op een bank in het plantsoen. Het meisje bleef me praten en hij snakte naar een zoen. Hij dacht, als ik niet ingreep, ga ze zo tot morgen door. Hij stond wat dichterbij en zei heel zachtjes in haar hoor. Kom over de brug! Kom over de brug! Nu is niet van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 O, oh, Brussel was toen nog een zwierige stad. Brussel was toen, oh la la, en o, oh, Brussel was toen nog een tierige stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk op de kasseien rond de Sint Dansende sliepjurken en de kniepels. op de kasseien was een dansend festijn. De paardentrem danste dan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 Krinoline. De paardentrum knarste langs de gevels en op het tramdak zaten twee mensen blij te praten. Hij, mijn opa zaliger, zij, mijn oma zaliger. Voor hem kwam de oorlog nader. Bij haar kwam gewoon mijn vader. Ze zongen als de nachtegaal, dus wie verwacht van mijn moraal. Brussel was toen nog een bruisende stad. In Brussel was toen oh la la en oh Brussel was toen nog een ruisende stad. In Brussel en Brussel was vrij. Zo in jou voor gisteren en voor Lisbeth, Lisbeth Brussel. En tot zover ook Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard wens ik u een hele fijne week. Aanstaande zaterdag, tussen 1 en 2, wordt het programma nogmaals herhaald. En ik ben er volgende week dinsdag weer vanaf 11 uur in de ochtend. met een lekker bakje koffie en een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik laat u achter met uh, Ertheuzen, met het meisje uit mijn dorp. En ik wens u een fijne week, fijn weekend en ik zeg tot ziens. So Some E.D.O. But a picture of